in april onder erbarmelijke omstandigheden in de Italiaanse boerderij werden gevonden. Ze konden nauwelijks praten en droegen nog luiers. De kinderen zijn inmiddels naar een opvang gebracht. De ouders worden verdacht van verwaarlozing. Tienduizenden mensen zijn op de been voor de Pride Mars in Budapest. Die was eigenlijk door de Hongaarse overheid verboden, maar de burgemeester van de stad besloot dat de mars wel door mocht gaan. Vanuit Nederland loopt de Amsterdamse burgemeester Halsema mee... net als de Nederlandse ambassadeur van Hongarije. Demissionair staatssecretaris Paul besloot vanmorgen toch niet mee te lopen... omdat ze de situatie rond de Pruidmars in Boedapest te onduidelijk vindt. Vooralsnog lijkt de mars rustig te verlopen. Zuid-Europa heeft dit weekend te maken met extreme hittegolven... met temperaturen boven de 40 graden... Vooral in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk wordt het heet. In Portugal controleert de brandweer extra op bosbranden vanwege de extreme hitte. In de hoofdstad Lissabon wordt het zelfs 42 graden. In Nederland stijgt de temperatuur komende week ook naar verwachting door tot tropische waarden. Dinsdag kan het in het zuiden en zuidoosten 36 graden worden. En het Belgische koningspaar is weer onderweg terug naar België... Koning Filip en zijn vrouw zaten de afgelopen twee dagen vast in Chili... door problemen met het regeringsvliegtuig. Koning Filip en zijn vrouw Mathilde waren in Chili voor een staatsbezoek. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur zakt naar tussen de 14 en 17 graden. Morgen veel zon en ook dan wordt het zomers warm... met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend. Van pure vreugde. En geluk Bij het kijken naar jou Het genieten van jou Dit gevoel Kan nooit meer sterk. Ik vind de juiste woorden niet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 Leek bij jou van jou. mijn mijn I'm see Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ik zoek nog naar de woorden die ik je zeggen wil, maar ik vind ze niet.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 Vraag ah, hoe gek op jou oh.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 Voorstel in het leven Kan je mij met liefde geven Ik zeg jou nu keer op keer wil jou steeds een beetje meer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 ZFM 106,9 FM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 het omhels me als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg. Maar geef me nog een laatste kant om jou te laten zien. Dat ik alles voor je doe en ik straks je liefde terug verdien. Ik schaam me zo voor jou.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 Zing maar met me mee. Blonde Mel staat aan de tap en geeft een rondje voor de hele zaal. Ze trekt weer stevig aan de bel en we zingen.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 in the trap Yeah. Het is buiten kijk. Een mooie vrouw met een prachtig lijn Ze staan voor jou wel in de rij Maar ik was er het eerste bij Deze hoofdreis is van mij Lieve schat, en daar ben jij Alles in mijn hele leven Zet ik voor jou opzij Jij bent anders Ik ben zo eerlijk en zo oprecht. Wil ik weten dat je veilig bent Wil ik weten hoe het gaat Samen in het heden, eigenlijk niet veranderd Voelt weer precies zoals het was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 Mee op jouw vleugels Op jouw woorden Die je zegt en waarmee jij mij raadt Wil ik graag horen Duizend Die zijn hetzelfde als van mij Dat geluk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 Ik beloof je, wat jij geeft, krijg je terug met veel geluk, met al mijn liefde. Zet Al ik zag het al de eerste keer, maar toen was ik nog onwetend. Waarom houden jij mij niet? Wees stil en hou maar op. Het is goed, het is voorbij. Hou de eer nu ja mezelf, want je bent niet.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 Blijf dat maar lekker doen, Maar ik geloof je niet meer Ik geloof je niet meer Je verpest het alweer Ik geloof je niet meer Voor de zoveelste keer te staan